Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. In Canada is de rechtszaak begonnen tegen de man die in 2018 in Toronto met een busje op voetgangers inreed. Daarbij kwamen acht vrouwen en twee mannen om het leven. De dader, Alec Mineschen, verklaarde na de aanslag dat hij tot zijn daad werd gedreven door zijn haat voor vrouwen. De aanklagers toonden tijdens de rechtszitting foto's van de slachtoffers. De meeste werden van achteren geraakt. Een van de slachtoffers werd 150 meter meegesleurd. De 28-jarige verdachte vindt zichzelf niet toerekeningsvatbaar. Hij leidt aan een geestelijke stoornis, zei hij via een videoverbinding tegen de rechtbank. Verwacht wordt dat de zaak vier weken in beslag neemt. Aankomend president Joe Biden vindt het beschamend dat president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens Biden zal het de nalatenschap van de president geen goed doen. Voor de overgang naar een nieuwe regering is het niet essentieel dat Trump zijn verlies toegeeft. Het zal de voorbereiding op de machtswisseling niet in de weg zitten, zegt Biden. De toekomstige Amerikaanse president roept Trumps team op om de verkiezingsuitslag te erkennen... en benadrukt dat er geen bewijs is voor verkiezingsfraude. In Rotterdam is een jongen van 13 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. Bij die steekpartij raakte een 14-jarige jongen zwaar gewond. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar moest met spoed naar het ziekenhuis. Aan het geweld zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie in de steekpartij. Sharon Dijksma is door de gemeenteraad van Utrecht voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze is nu nog wethouder in Amsterdam. De 49-jarige Dijksma wordt de opvolger van Jan van Zane, die deze zomer naar Den Haag vertrok. De Utrechtse vertrouwenscommissie stelde twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. En die koos uiteindelijk voor Dijksma. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen is het bewolkt met in de middag een zonnetje. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You by surprise, a single tear drop. So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 perfect day. Slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a backup. I'm a says, girl, in this big world, it's a mad world. All of my friends, always have friends, you're a I should've been, mm, I've been lonely mm. through this.